In Zuid-Europa hebben ze nog steeds heel veel last van bosbranden. Het is er droog en hartstikke heet. Op sommige plekken tikken ze deze week waarschijnlijk de 45 graden aan. In bossen en Griekenland en Turkije zorgt dat voor brand. En ook in Italië is het mis, zegt onze correspondent. Zeker in het zuiden van Italië is het dus heel warm. We hebben daar afgelopen weekend temperaturen gezien van tot 45 graden Bijvoorbeeld op Sicilië. Dat is zelfs daar uitzonderlijk. En in die omstandigheden is het natuurlijk ontzettend moeilijk om te blussen... Want als je één brand geblust hebt, heeft de warme, hete wind al een nieuwe brandhaard doen ontstaan. Dus het is een beetje het dweilen met de kranen open. Op veel plekken zijn mensen geëvacueerd. Duizenden brandweermensen proberen alles te blussen. Heineken heeft een lekker half jaar achter de rug. De bierbrouwer maakte flinke winst en hield wereldwijd ruim een miljard euro over. Al is het wel minder dan voor corona. De kroegen moesten door al die lockdowns een tijd dicht blijven. In een straat in Den Haag hebben bewoners niet zo lekker geslapen. Er stond een geparkeerde auto een uur lang te toeteren door een storing. Ja, na een uur lukte de eigenaar van de auto om de toeter eindelijk uit te krijgen. En een wit-Russische atlete die tegen haar zin is teruggestuurd naar haar thuisland... zit nog veilig in Tokio, zegt het Olympisch Comité. Christina Tsimanouskaya kreeg ruzie met haar begeleiders... toen die wilde dat ze een wedstrijd zou lopen waar ze helemaal niet voor getraind had... en waar eigenlijk andere atleten aan zouden meedoen. Na een boze post op Insta moest ze haar koffers pakken en werd ze naar het vliegveld gebracht, vertelt verslaggever Nick Wouters. Ja, Ze zou uh, gaan vliegen naar Wit-Rusland, stond op het vliegveld van Haneda. En ze heeft daar een agent aangeklampt en gezegd, ja, ik wil helemaal niet terug naar Wit-Rusland. Ik, uh, ik word gedwongen om terug te gaan. De Wit-Russische is bang voor haar eigen veiligheid en wil asiel aanvragen in een Europees land. Ze heeft vannacht geslapen in een hotel op het vliegveld. Het weer, af en toe zon, vooral in het zuiden kans op een bui. Maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen het kropend Velsen en de afrit Haarlem-Zuid, 6 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je sneller.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort is de zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Yeah.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 En dan kun je bij Pluspunt kun je aanmelden. Maar het is leuk, want het is aan de hand van filmpjes. krijg je dan informatie over belangrijke thema's. Hè, die ertoe doen als je uh, een val wilt vermijden. Hè. Dus dat kun, je ook, dat kun je ook vermijden door voetverzorging. Of, je, of zorgen voor veiligheid in en om het huis. Ja, dat zijn diezelfde filmpjes die wij als proefentour ja. hebben uitgezonden op de ja. TV-kanaal. Ja, gaat dat weer gebeuren, Cor? Uh, nou, ik heb het gevraagd naar je collega. Ik heb nog geen antwoord, maar dat kan wel, okay. ja.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 En ja, dit is de telefoon. Wanneer luisteren. We. Dus de ook met het ook nummer. wel een ritmisch gevoel is dat. Ja, ja dat is ook het beat. Hè? Maar ja, dan ja. een piepje. Maar dat is het nummer van uh, de Cats, dat heet Lia. Maar ken je de Cats, Jelber? Uh, ik heb er wel eens van gehoord. Maar ja. uh, ik moet het maar ervaren, denk ja. ik. Nou, dit, dit nummer, dat vond ik altijd een heel triest nummer. En ik heb het dus uitgezocht wat voor nummer dat is. En dat is een nummer over een fan van de Cats. In het begin, in de jaren zestig, begonnen ze een beetje op te komen. En het is het Palingshout. palingsound. En...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 Nummer. Ja, ik hoor het dan meteen aan de Heer. How do you is heel leuk, want er staat over dit nummer een YouTube-film in. Met you een En uh, ja, er was een strakke weg over een auto die kwam die de die, die, ja, dat was gebeurd met hè. dat was uh, echt helemaal in de beginperiode. Ja. They did it <laughs> <for laughs> <else. laughs> their mouth.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 qua lengte voor je benen had ik altijd nodig de oh, ruimte, okay. dus ik was altijd in een nadeel. Als ik, want je kon ook met twee reizen, stonden de twee stoeltjes naast ja, elkaar. Ja. En dat zal met het Racer zal het ook wel zo zijn dat je dan tegen anderen kan, kan racen. Ja. En, uh, maar ik weet niet, of je dat nou, is dat ook in een stoel? Weet je? Dat is ook inderdaad met de hele ervaring. Je kunt zelf zo'n setup helemaal thuis uh, opzetten.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 zonder hulpmiddelen in jouw gezichtsveld zijn. Dus jij moet die drone met blote ogen kunnen zien. Zolang dat het geval is, dan ja, zit je, voldoen je aan de... in ieder geval aan, aan dat stukje voorwaarden. Ja, dan wordt het natuurlijk voor een drone die uh, geen sensoren heeft, wordt het natuurlijk vrij lastig. Maar uh, ja. ik heb jou toen zien vliegen met die, uh, met die drone. Uh, mm -hmm. Ja, die heeft allemaal sensoren. Want uh, Op een gegeven moment liet je hem opstijgen, dan kwam je dan iets dichterbij en ging je meteen achteruit. Ging je ook meteen uh, piepjes, ging je uh,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 Je hebt drones die uitgevoerd zijn met warmtebeeldcamera's. Die worden veel voor de agricultuursector gebruikt. Boeren die hun land daarmee inspecteren. Of een beheerder van een zonnepanelenpark...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 Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat, uh, nee, op, de, op dit moment uh, uh, iets minder actief uh, uh, aan het publiceren. Uh, ja, ik heb, ik, ik de hobby, uh, of nee, sorry, de dronesleaf is toch meer hobbymatig voor mij, als dat ik echt het zakelijk uh, inzet. Uh, ja, mijn Facebook, Mr. Click, uh, uh, uh, uh, dat is mijn, uh, mijn Facebook, maar... Niet ja. heel recent en niet heel veel materiaal wat, daar, uh, wat daarop ge gepost wordt. Uh, maar uh, ja, nee, dat. dat uh, zou kunnen, kunnen worden bekeken, inderdaad. Uh, heb, en iedereen heb... die, die eventueel uh, informatie nodig heeft, er zijn echt leuke uh, Facebook-groepen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 ja, misschien kun je dan, als er een keertje op locatie zijn, dan kun je misschien een keertje wat, wat filmen en zo. En dan kunnen we dat weer op de website zetten. Het is altijd wel leuk om te zien. Altijd gaaf, altijd gaaf. Nee, helemaal top. Ja. Nou, in ieder geval, uh, dank je voor je toelichting. En uh, tot de volgende keer. Dank je wel. Tot de volgende keer ook. Okay. Doeg. Doei doei. Goedemorgen. Doei. Nou, we gaan eens dus even kijken welk uh, nummer we gaan draaien... voordat we met uh, Roy Dongen gaan, uh, gaan praten. En uh, ik ja, kijk even... Elf. De... Ja. Nummer 11? Nummer 11 kunnen wij... Ja, ja, dat kunnen we wel draaien. Ja. Ja. Dat is de Love Parade, want uh, daar gaan we het volgende uh, ja. onderwerp over hebben natuurlijk. Ja. From June to September, the love parades Out on the street where you live and you know It's just a matter of time, but for days it so They've been married for so many years Now young love, serenade love, sweet nothing in a ear, They're lonely together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 Want ja, we hebben gezien wat er met Frederik gebeurd is. Een arme meisje van 14 jaar. Die yeah. door een leeftijdsgenootje uh, uh, finaal in elkaar geslagen is. Met botbreuken. Uh, beter moet worden. Yeah. Uh, en we hebben in Zandvoort in uh, februari... De politie heeft in mei de gezichten vrijgegeven van de, de daders. Uh, drie uh, jongens hebben uh, een, een homoseksuele meneer van 32... Uh, yeah. tot botbreuken toe op een station in Zandvoort